Nieuws van 10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn twee mensen lichtgewond geraakt toen een automobilist inreed op bezoekers van een technofeest. Het gebeurde bij de cruise terminal op de Kade. Volgens de politie werd de dader na een ruzie weggestuurd, stapte hij in zijn auto en reed hij in op publiek. Hij ging er vervolgens vandoor en werd aangehouden op de A20. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Premier Rutte noemt de overleden Cubaanse oud-dictator Castro... een van de markantste gezichten van de 20e eeuw. Maar onder zijn bewind vonden ook ernstige mensenrechten schendingen plaats, zegt Rutte. Op de Russische staatstelevisie wordt Castro geprezen... als een groot strijder tegen het Amerikaanse imperialisme. De Mexicaanse president Peña Nieto noemt Kroemt Castro... als een gezichtsbepalende leider uit de 20e eeuw... die de bilaterale banden met Mexico aanhaalde... op basis van respect, dialoog en solidariteit.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 Het centrum van Londen heeft gisteravond enige tijd zonder stroom gezeten. Daarom was het in de uitgaanswijk Soho naast ons ondergang aardedonker... en sloten winkels noodgedwongen hun deuren. Ook een aantal musicals en theatervoorstellingen... gingen vanwege de storing niet door. de grote lichtkranten en reclameborden op Piccadilly Circus deden het niet. Het weer in het noorden, oosten en midden van het land kans op mist en gladheid. In die gebieden wordt het maximaal 3 graden. In het zuiden en westen kan de zon schijnen en wordt het 6 graden. Morgen in de loop van de dag zon en 7 tot 10 graden. Dit was het ZFM Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat het zee op de A16 vanuit uh, Breda naar Rotterdam. Voor de drechten nog 2 kilometer file door een te hoge vrachtwagen. Die vrachtwagen wordt nu uit de rij gehaald.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Promis to a miracle. Belief is our beauty thing. Promises, promises. I've gotten days break one the reach. I've loved a t-side train. Summer breeze and brilliant light. Only love she sees. She controls our love. Love sails to our new light. a new life. Promise to America. Belief is our beauty thing. Promises, promises. As golden days break, wondering. Reflects on them a while. Lost you so quietly. Slipping back on golden. telefoons. J jullie kunnen praten, want het is nu stil op de zender. Oké. Okay, ja, ja. ja, het is stil op de zender. Goedemorgen. Ja, ja, dus, zit dus we zitten er al. Ja. We zitten al in de lucht. Nou, en, wat, uh, ik ga dan gewoon een goede zeggen tegen iedereen. Ik zeg uh, goedemorgen Zandvoort. Uh, wij zijn uitgeweken naar de studio omdat... Uh, uh, er Een technisch probleempje was bij uh, Hotel Hoogland... met het uh, uitzenden van het programma. Dus uh, we zitten nu in de studio. Onze gasten die komen ondertussen hier naartoe. Die worden allemaal gebeld. Um, mijn mede Pieter Jouwstra is onderweg. Uh, die hoop ik zometeen hier ook te ontmoeten. Ik begin gewoon vast even te melden wat de onderwerpen zijn vandaag. We beginnen zometeen met uh, Gilles Kok en Rob Knauf. Hij is coördinator opleiding en oefening van de KNRM. Uh, gezocht redders op zee. Dat is het onderwerp wat we zo meteen gaan uh, bespreken. Daarna komt Hella Wanders uh, van het Pluspunt praten over de VIP... oftewel de, uh, de, uh, dat is de vacature zeg maar, die er op dat ogenblik open staat bij Pluspunt. Uh, als laatste voor 11 uur komt Belinda Geurensen van de VVD... praten over de missionair Zandvoort uh, waar een hoop over te doen is in het dorp... En na elf uur komt burgemeester Meijer praten over hetzelfde onderwerp en we gaan eens kijken wat daar uitkomt. Dan hebben we Leo Sanders die komt praten over jeugdsportfonds en Cherry spierings. stelt zich voor. Dat is de nieuwe het nieuwe restaurant in de Zeestraat, de local bistro en die stellen zich dan aan ons voor. Pieter is ondertussen al binnengekomen. Pieter die ja die moest op de fiets hier naartoe komen, geloof ik hè? Dat klopt, en het is fris buiten, maar wel lekker hoor. Ja, precies. En je hoort natuurlijk Irene. Ja. Goedemorgen. Ja, ik heb uh, alvast gemeld dat je eraan kwam, dus uh, nou, Hoi. Ja, zo, ja, we gaan je even een microfoon geven. Goedemorgen, Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. Mijn naam is Ellen Verheij. En ik ben de PR-functionaris bij de KNRM hier in Zandvoort. Ja, je was ook al vorige week bij ja, ons. Het he? Ja, het klopt. We hebben november getracht een KNRM-maand uh, te maken. En mede ja. dankzij jullie is dat ook gelukt. Dat we iedere zaterdag tot nu toe in de maand november op de radio mochten komen. Nou, hartstikke goed. Er is ook nog een, een actie bezig. Hè? Dat is, aanstaande woensdag wordt er bij uh, MMX gegeten, dat kan althans ja, en een gedeelte ja. van de omzet die, die, die, die doneert hij aan de KNRM wat natuurlijk prachtig is en dan is er nog de tegeltjesactie ja dat klopt, hoe gaat dat, het ermee? Uh, het, gaat, het loopt hartstikke goed dus uh, ja ik vind het ontzettend leuk en ook wel, uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat lang niet iedereen ook zijn eigen naam op het tegeltje wil, maar er komen ook heel veel kinderen en kleinkinderen uh, voorbij, die, uh, voor wie ze dan een tegeltje kopen dus dat is uh, ontzettend leuk. En ik heb uh, deze week ook nog gebeld met, uh, met de fabrikant. Die zei, goh, wat leuk dat er al zoveel animo is. Dus dat, uh, dat loopt hartstikke goed. En nu wil ik, uh, Even waarvoor zijn die tegeltjes? De tegeltjes zijn, uh, nou, die komen te hangen straks in ons, in ons nieuwe boothuis. En ze zijn eigenlijk om fondsen te genereren... voor de inrichting van ons boothuis. Want uh, dat de... wordt straks casco opgeleverd. Maar we willen toch wel graag een... Uh, ja, de bema het bemanningenverblijf wat inrichten, de keukentje, de stoelen, tafels, nou ja, noem, noem maar op. De oude voor te herinneren zich natuurlijk het zwembad, de duimpan. Ja. Wat mede door een grote tegeltjesactie een groot succes is geworden. Ja, ja want ik, eh, ik opperde dit in de, in de bemanningenvergadering. die hebben we ieder kwartaal sowieso een vergadering. En toen zeiden ook een aantal uh, van: oh, dat is precies als in het zwembad. Dus waar ik dacht, uh, een heel. Uh, uh, ja, een nieuw idee te hebben, was het eigenlijk een beproefd uh, concept. Dus dat was uh, ja, hartstikke leuk. En uh, ja, heel veel positieve reacties van nou, heel veel mensen uit Zandvoort... maar ook wel uh, daarbuiten. Want het, het hoofdkantoor uh, van de KNRM heeft het ook opgenomen opgeno in een nieuwsbrief. En er zijn ook andere stations uh, die een tegeltje sponsoren. Dus het is eigenlijk uh, ja, hartstikke leuk. Maar nu staat je advertentie in de krant... <coughs> Dat vind ik mooi. En dan moet je naar een postbus, moet je dat mailen en dergelijke. Maar de heel veel mensen hebben helemaal geen computer of mail of wat dan ook. Kunnen ze bij jou in de bus stoppen? Ja, ze mogen bij mij in de bus stoppen. Halemerstraat, inderdaad, nummer 42. Nou, en dat, dat is toch uh, behoorlijk centraal, hè? Dan je betreft. komt voor ja. binnen en ja, dan naar binnen. Ja, al. Precies, precies. En zeker omdat, uh, ja, de, normaliter uh, gebruiken we ook het boothuis voor ons uh, postverkeer, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is nu helemaal niet. Uh, niet handig. Dus uh, ja, wat dat betreft kan het post uh, gewoon bij mij in de bus. Haarlemmerstraat 42. Ja. En uh, bellen kan ook altijd. Ik word ook wel gebeld door, door de mensen met vragen van... Goh, uh, uh, uh, uh, kun je er maar wat meer over vertellen. En daar sta ik ook altijd uh, En dat is dan open. telefoonnummer? Het handigste is om op mijn mobiele nummer te bellen. En dat is 06 ja. 246 ja. 436. Zo. Vijf, zes. Of zessen. Ja, zeker. Ik nou, het, zes. Twee, vier, zes. Vier, drie, zes. Vijf, zes. Helemaal goed. En dan kunnen ze bellen en dan zeggen... ik wil ook een tegeltje. Ja. Uh, maar het mooiste is... als ze natuurlijk op een briefje even schrijven... Ja. wat ze op dat tegeltje ja. willen... En liefst een naam, niet zo dat je niet een heel versie krijgt. Maar... Nee, dat past er niet op. Inderdaad. <laughs> nee, en het is, uh, kijk, mijn voorkeur heeft, uh, want ik hou de, de administratie ook nauwgezet bij. Mijn voorkeur heeft inderdaad wel uh, digitaal, maar zeker voor mensen die geen digitale mogelijkheid hebben, dan, uh, dan sta ik hier ook zeker voor open. Kun je ook een maximum letters aangeven? Dat is misschien wel prettig voor mensen. Oeh, dat, dat ben ik even. Kwijt. Nou ja, het is een tegeltje uh, 10 bij uh, 15 ongeveer. Dus er, kan, er, kan wel, er is genoeg ruimte voor... Uh... Oké, okay, voor een behoorlijke ja. tekst. Wil, heb ik nog even een andere vraag. Uh, nou, Er zijn natuurlijk opstappers geweest uh, al ja. in het programma. En we hopen dat er zometeen nog een uh, komt. Uh, is, is er naar aanleiding van de radio-uitzending... Uh, uh, al een reactie geweest van mensen die opstappen wilden worden? Nee, dat, dat is echt een traject dat loopt, uh, dat loopt helaas wat moeilijker. En, ja. Uh, Kijk, die opstappers, dat zijn uh, uh, ja, mannen en vrouwen... Uh, vanaf 18 jaar die dus ja, bij nacht en ontij... ieder moment uh, binnen 10 minuten op die boot moeten uh, kunnen zijn. Dus we zijn eigenlijk ook met name op zoek naar mensen... die, die, die heel vaak in Zandvoort uh, zijn. Dus bij voorkeur wonen en werken. Want met name door de week is de, is de bezetting uh, krap... En dan uh, wordt er toch een, ja, een groot beroep gedaan... op de mensen die, die uh, wel altijd door de weeks in, uh, in Zandvoort uh, ja. ook zijn. Nou, een beetje, we kunnen natuurlijk ook gewoon ouders aanspreken. Hè. We kunnen ook gewoon zeggen... zijn er ouders waarvan, uh, die denken van... nou, dat zou iets voor mijn dochter zijn of iets voor mijn zoon zijn. Ja, Ga eens praten met je kind Wat dat betreft, en, uh, en stimuleer hem om te reageren... Ja. en om contact met jullie op te nemen. Nou, Als ze naar de site van de KNRM gaan... Dan vinden ze alles. En die jonge mensen zijn natuurlijk hartstikke digitaal. Dus die ja, kunnen dat gewoon zeker. Het staat dus ook in ook de krant. Uh, hoort he. zegt ja. het woord. Bel de schipper Jan Willem van den Bout. Een ja. hele aardige vent. Ik ken hem. Ja. En die moet je bellen. 06 en dan 2000 3427. Dan ik wil eens met je praten. Wat ja. houdt het precies in? Exact. Exact. En um, kijk, het, uh, ja, ik zeg vaak het is vrijwillig. Maar niet vrijblijvend. Dus um, er wordt veel van je gevraagd, maar je krijgt er ook veel voor terug. Wat, en krijg je, wat er... Er voor terug? je krijgt uh, sowieso een, uh, ja, goede opleidingen. Um, je moet denken aan de EHBO, vaarbewijzen, de maritieme communicatie. Um, maar ook wel een hele, ja, althans naar mijn mening, hele gezellige groep. Het is allemaal ontzettend betrokken, nou op dit moment alleen dan mannen, maar vrouwen Komt zijn vrouwen? ook zeker welkom. Meld je aan, Ellen, um, je bent nog hartstikke jong. Ja? Waarom word jij geen opstapper? Nou, omdat ik door de week uh, eigenlijk nooit in Zandvoort uh, ben. Ik jammer. werk in Den Haag en dan, dan lukt het mij helaas je zou een goede niet om, uh, zijn. om. Nou, ik heb mijn ehbo diploma al, dus <laughs> dat is wit. Dus dat is, uh, dat is voor mij eigenlijk een reden omdat, uh, ja, dat ik dat niet zou kunnen. Maar ik vind het wel, ik heb een enorme bewondering en waardering voor het werk dat, uh, dat deze mensen doen. Ja. En, uh... en toch gevaar voor je eigen leven? Of dat niet? Nou, dat, dat zou het niet uh, moeten zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat in, uh, vroeger wel zo is geweest. Uh, dat er toch uh, mensen uh, van de KNRM zelf verongelukt zijn... Uh, in een poging om, om anderen uh, te redden. Maar, maar dat toen was, waren de, de, de technieken en ook de materialen... natuurlijk iets minder geavanceerd als nu. Ja. Hè? Dus met name dat is natuurlijk... Uh, ja, zeg maar, het, het maakt het veiliger ja, voor de het, mensen. Het, het materieel is enorm uh, ja, geavanceerd, zou ik haast willen zeggen. Ze hebben ja. uh, nou, sowieso de Annie Paulussen, dat is, uh, dat is de boot uh, hier in Zandvoort. Dat is, uh, een, uh, ja, dat is er een van de Valentijnklassen, maar die, die heeft enorm vermogen... en is tegelijkertijd ontzettend wendbaar. Uh, en ja, voor de mensen die hem wel eens gezien uh, hebben... maar er zouden tot 50 mensen op kunnen... Dus dat is... Uh, dan is het proppen. Dan is het echt proppen, maar in geval van nood uh, zou, dat, uh, zou dat moeten kunnen. En uh, ja, daarnaast hebben de, de mannen allemaal speciale uh, pakken, de reddingpakken. Um, waardoor ze ook zelf, als ze te water zouden uh, komen, niet onderkoeld uh, raken... en blijven drijven, et cetera. Ja. Dus uh, daar is wel, ja, de techniek van nu maakt veel mogelijk. Ik, ik heb nog een andere ingeving in één keer. Is, is het niet zo dat uh, mensen die bijvoorbeeld... Uh, nog geen werk hebben. Hè? Nog geen werk, zeg ik. Want uh, volgens mij gaat de economie uh, gaat wat beter. Maar er zijn natuurlijk mensen die geen werk hebben. Zou het niet zo kunnen zijn dat jullie met bijvoorbeeld een, een, uh, een arbeidsbureau. Nee, dat heet niet meer zo, hè? Nu, dat heet anders. Het, uh... Is het wel nog steeds arbeidsbureau? Ik denk ja, het wel, volgens mij is het UWV. UWV, ja, ja. ja ik, dat zocht ik. Dank je wel, Cor. Het UWV, dat, dat die misschien daar iets in kan sturen. Want bedoel, als je bij het UWV mensen ingeschreven hebt die in Zandvoort wonen... En die geen werk hebben op dit moment. Nou, wat een ideaal moment om in te stappen en, en, en dan bijvoorbeeld een opstapper te worden. Ja, zeker. Nou, ik heb er eerlijk gezegd nog niet uh, aan gedacht om, uh, om het UWV te benaderen. Maar um, ja, eigenlijk wat voor ons het, het belangrijkste criterium uh, is, is ja, dat je uh, een gezonde man of vrouw bent vanaf 18 jaar... Uh, en met name ook dat je, dat je door de week veel in Zandvoort uh, bent. Ja, maar als je en, in Zandvoort um, woont en je bent werkloos, ja, dan is het misschien dan, een hartstikke mooie nuttige besteding. Ja, precies. En dat je mooie, dan, dan, dan werkt of niet werkt, dat is, dat is ja. Uh, ja, dat, dat is uh, toch een heel persoonlijk uh, verhaal ook. Maar voor ons zou dat niet een een belemmering uh, in ieder geval nee. zijn. Maar, maar de, het, is niet, het is niet alleen opstappen, het is ook een vriendenkring met elkaar. Want je moet ja. elkaar 100% kunnen vertrouwen. Dat betekent ook door de week. En een avond in het boterhuis zijn. En de boel opknappen, schoonmaken. Ja, ja en... elke maandagavond ja, ja. Uh, is het. Nou ja, de EHBO. Want uh, het is niet zo dat als je eenmaal je EHBO-diploma hebt. dat je dan nooit meer iets aan EHBO hoeft te doen. Dus er wordt er regelmatig op de maandagavond. nog uh, de EHBO herhaald. Uh, daarna, dat is dus elke maandagavond. En dan wordt er ook uh, onderhoud gepleegd. Uh, soms wordt er een presentatie gegeven. Dus die maandagavond, dat, dat is een. Uh, ja dan, dan word je toch wel geacht uh, aanwezig te zijn. En eens in de twee weken op de zaterdagochtend is er oefening. En dan uh, gaan ze sowieso de zee op... om, om uh, uh, ja, verschillende manoeuvres uh, uh, te oefenen. En, en soms ook... Uh, nou ja, dan, dan doen ze bijvoorbeeld zonder zicht en dan dekken ze alle ramen af. En, en voor het geval bijvoorbeeld om ja, te simuleren hoe het is... als het heel mistig uh, zou zijn bijvoorbeeld dus. Daar zijn ze wel uh, uh, heel proactief uh, uh, mee bezig. Om ook um, ja, de situaties te, na te boten eigenlijk die, uh, die je toch kan treffen. En, en met windkracht 10, zoals zondag? Nou, dat, ik, ik denk dan altijd, oh, ik zou er niet aan moeten denken om <laughs> op het water te zitten met, uh, met zo'n windkracht. Maar de meeste mannen van de, uh, die opstappen zijn, die vinden dat juist wel een uitdaging. Dus dat is. Uh, uh, ja, die, die vinden dat, ja, een vlakke zee, dat, uh, dat kennen ze wel, zou ik zo ik zeggen. Maar juist die. die is dat woestte... dan ook een reden om bijvoorbeeld de zee op te gaan voor de, van de KNRM? Om dan juist zo'n situatie te, hè, te hebben. Om te kijken hoe iedereen dan, uh, nou ja, dat recht ja. met elkaar. Ah, nou, alleen al die boot lanceren met windachtjes. Ja, dat, probeer het maar. Ja, zeker, want uh, het is uh, um, naar doorgaans wordt toch wel vastgehouden aan die zaterdag. Maar je moet er wel op toegerust zijn dat er inderdaad op een zondag, zoals afgelopen zondag. iemand in nood komt op zee. En dan moet je wel ook um, um, ja, toegerust zijn om, om de zee op te gaan. en die persoon in nood te, te helpen. Dus dat is wel. Wittig um... hoor. Ja. ja, je praat over persoon. Het kunnen een heleboel personen zijn. Ja, exact. exact. Um, wij, hebben, wij helpen. Uh, Um, ja, kitesurfers, uh, uh, uh, ja, plezierjachten, maar ook meer commerciële vaart. Ja. Dus daar wordt wat dat betreft geen onderscheid in maak, gemaakt... van wie er ook in nood is op zee, uh, die kunnen we helpen. Hoe ja, lang bestaat de, uh, de KNR nu? 192 jaar. Dus het is een organisatie met een, uh, ja, met een rijke geschiedenis... die ook is ontstaan uh, eigenlijk naar aanleiding van een scheepsramp... Uh, voor de kust van een helder... En um, in een poging um, de opvarende te redden... zijn er heel veel bewoners ook omgekomen. En toen zijn er een aantal mensen geweest... nou, dit, dit, dit, uh, dit kan niet zo. En um, ja, eigenlijk is, is toen de kiem van deze private organisatie al, uh, al gelegd. En uh, sindsdien uh, zijn we zijn nooit afhankelijk geweest van overheidssteun. We hebben altijd zelf de, de broek op, uh, opgehouden. En ik zou willen zeggen dat dat ook echt in het DNA van de KNRM... Uh, uh, Vandaar dat je bijna overal van die bootjes ziet staan op de Ja, ja de, bu de bunkerbootjes noemen we dat. Ja. Dus uh, daar wordt vaak dan nog uh, wisselgeld uh, in gedaan, bijvoorbeeld. Um, en, en dat zijn manieren om, om uh, dat toch, uh, um, ja, om, om toch nog wat, wat fondsen te genereren. Maar de KNRM, zeker vanuit het hoofdkantoor, doet dat ook op andere manieren. We hebben bijvoorbeeld... Heel veel, hè? er zijn ja. heel veel mensen die die dingen nalaten. Ja, aan, uh, ja dus dat is een dat maar ook bijvoorbeeld het ontwerp van de, van de boot... Waar, uh, waar ze ook trooi op hebben laten vestigen... wat dan weer uh, inkomsten genereren... of dat model dat, dat dan uh, verkocht wordt, ook in andere landen. Dus uh, vanuit het hoofdkantoor zijn ze daar ook op een hele goede manier mee bezig. Ja, ja want als ik kijk naar zo'n zo renovatieverbouw van de botenloods... dat kost een hoop geld. Ja. Dat kan je nooit als, als station Zonsvoort opbrengen. Dus dat moet vanuit het hoofdkantoor ja, komen. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar het hoofdkantoor, die uh, heeft wel ook uitdrukkelijk uh, gezegd. Uh, Casco. Doe, uh, <laughs> doe er zelf ook wat ja. voor. Ja, ja, ja. <laughs> Zou ik maar zeggen. Nou, dat geeft de binding ook weer. Ja, ja absoluut. En het is, het is leuk ook uh, om te doen. En, uh, uh, ja, en je ziet ook wel, vind ik, uh, ja, dat, dat Zandvoort uh, een enorm betrokken gemeente is, wat dat betreft. Ja. Dus dat is hartstikke leuk om te zien. Nou, ik, we hebben nu al heel wat gehoord, van elkaar ja, in de kaanerim, Ik, ik denk dat we uh, kunnen opgeven dat uh, de dat beide heren nog deze kant op komen. Want uh, nogmaals, we zijn uh, nu in de studio in plaats van de, bij Hotel Hoogland vanwege ja. een technische storing. Trouwens, uh, de techniek vandaag is in handen van Cor draaien. Goedemorgen, Cor. Die uh, heeft dat even heel snel om kunnen buigen naar. Uh, hier naar de studio. Dus, nou, um, ja. Even herhalen. Volgende week woensdag. Ja, eten. Eten bij MMX. Maar dan moet je je dus voor aanmelden, hè? Want dat zijn gereserveerde plekken. Um, je kunt gewoon reserveren bij MMX uh, ja. voor een à la carte. Het, is, het eten is à la carte. Dus ja. je kan eigenlijk uh, kies, iets kiezen uit het, uh, het vaste uh, menu van de KNRM. Maar de, de reservering verloopt inderdaad... Van de inderdaad. KNRM, die heeft een vast menu. Dat is leuk. Uh, sorry, <laughs> nee, MMX. Ik, ik, ik maak een grapje. <laughs> Heel scherp. <laughs> dus, maar uh, reserveren ja. is gewoon via, via MMX. Via Zij zijn daar ja. helemaal op toegerust. Okay. En nogmaals, de tegeltjes. Precies. Kunnen ze inleveren op de Haarlemmerstraat nummer 42. Of bellen. Uh, of mailen. Of mailen. En kijk op de site. Heb je geen uh, internet... Dan bel je met het nummer wat jij gaat. Opnoemen. 06 246 436 56. Exact. En dan even andere vraag. Jij bent in de vorige periode fractievoorzitter geweest van de VVD. Dat klopt. Heb je de situatie deze week gevolgd? Absoluut. En? Absoluut. Nou, als ik, als ik heel eerlijk ben, dan, uh, dan vind ik uh, ja, kent deze situatie geen, uh, geen winnaars. Ik vind het ontzettend jammer. Uh, wat er gebeurd is uh, in deze. Uh, nou, met name in deze afgelopen week. En uh, ook als je kijkt wat er nu. Uh, ja, wat er gebeurd is met OPZ. die toch met vijf zetels begonnen. en nu feitelijk uh, geïmplodeerd zijn. dan denk ik nou. Jammer. als je het hebt over bestuurskracht. dan. Uh, is er uh, nog wat te doen. Dan is er zeker nog wat te er doen. Er komt een verlaten gast binnen. goedemorgen. Oké. Okay. Ja, nee, maar ik, uh, ik was hier uh, met name voor de KNR. Hè, ja, hoewel het, ik ook het. echt een, een, een liberaal uh, ben. En op dit moment uh, dus nog vicevoorzitter ook ben van, ja. de, van het bestuur van de VVD. Maar ik wilde nog wel, uh, als dat mag, uh, jullie ontzettend bedanken voor de ruimte die jullie ons... Uh, de afgelopen zaterdagen hebben gegund om uh, de KNRM ook uh, te promoten. En dat uh, blijven we doen. Ja, hoor. Dat, uh, ja, dat stellen wij enorm, uh, enorm op prijs en uh, daarvoor wil ik jullie uh, hartelijk danken. Ik, ik heb nog één vraagje. Ja? Stel maar, snel. want We praten over zijn... boten, ja. maar stel niet voor dat er een vliegtuig hier uh, landt. Wat dan? Zijn jullie daarop voorbereid? Op zee? Op... Ja, op zee. Noodlanden. Ja, ja, ja dan, dan zullen er, neem ik aan, toch ook mensen in nood zijn op zee... En dan, uh, dan zullen wij die ook helpen. Ja, want dat betekent een heleboel mensen. Ja, ja zeker. Ik hoop het niet. Nee, nee zeker niet. En het gebeurt. is ook niet zo dat... dat um, we hebben uh, nabijgelegen stations. Um, dus hoe, hoe, hoe groter uh, de nood... Uh, hoe meer uh, samenwerking, uh, samenwerking ja, er is. Ja. Dus ook vanuit de andere uh, stations want Eindhoven daar kunnen ze redelijk snel bij zijn. En Noordwijk ook. Oké. Okay. Veel succes. Dankjewel, Hartelijk bedankt komst. Pieter en Irene <laughs> en Cor ook. Ja, we gaan een muziekje horen. I that I dance to a different song There's no shame, but I got to go Even heerlijke disco. Uh, This Girl van Kungs versus Cooking on Three Burners. Nou ja, een mondvol. Goedemorgen, bij ons is Helle Wanders Goedemorgen. gekomen. Wat fijn Hoi. dat je naar de studio kon, kon komen op zo'n korte termijn. Um, ja, we hebben een, twee behoorlijk leuke dingen hè, die er ja. komen. De vrijwilligersprijs vanmiddag. De uitreiking ja, van vanmiddag, ja. vanmiddag. Heel ja. spannend. Ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar uh, ja, wij zijn ook uh, genomineerd als uh, ZFM. zitten zit ja, erbij dit wij jaar. Erbij ja. dit jaar dus, uh... Jullie waren veel voorgedragen. Ja, is dat zo? Ja. Oh, wat ja. leuk. Nou, wat fijn om te horen. Hè? Dat we, dat maar ja, we... het is ook een grote groep vrijwilligers hier. Ja, zeker. Maar goed, uh, ik, ik blijf het roepen... als de vrijwilligers stoppen, dan stort Zandvoort in elkaar. Dat Punt. is absoluut waar. Ik doe nu zoveel jaar dat vrijwilligersinformatiepunt... En elk jaar met de vrijwilligersprijs, dan kijk ik toch even, dat doe je gewoon, dan kijk je even terug. Hè? Dan ben je toch bezig daarmee van, goh, weer een jaar voorbij. En dan ben ik toch altijd wel weer onder de indruk wat er weer allemaal gebeurd is dit jaar. Ja, hoeveel mensen actief jaar. zijn hè, erbij. Ja, Kun je nog en, even en dat de echt... genomineerde noemen van de vrijwilligersprijs? Buiten um, dan CFM, want dat hebben wij. CFM, de, de, de KNRM. Ja. Uh, ook Samen, de vrijwilligersgroep van Ook Samen... is uh, meermalig uh, voorgedragen en genomineerd. De Ruilwinkel van Sinkel. Ook erg leuk, hè? Wat, heel, een, wat ja, een goede groep. Dat is ook, ook zo'n ontzettend leuk burger. ook gewoon een burgerinitiatief... wat ja. gewoon zomaar is ontstaan... en wat nu gewoon echt een heel groot ding, ding is, zeg ja. maar. Ja. Ja, ik vind en, het uh, superleuk. En de, en, en de Hildering Toneelvereniging. Ja, ja en ik, waar ik helemaal verbaasd over was... Er staat een advertentie in de krant eh, van alle organisaties die nog genoemd zijn. Nou, die zijn en, voorgedragen. Kijk, ik je, heb natuurlijk nee. twee weken voordat de jury bij elkaar kwam... of drie, dat weet ik niet precies... maar toen heb ik de, de mensen in Zandvoort opgeroepen... van je mag, een, je mag een organisatie voordragen. En dan gaat de jury naar, naar, naar, naar de hand van de voorwaarden en de onderbouwingen... gaan ze kijken welke definitief genomineerd worden. Maar als je kijkt naar die lijst, dat is enorm... Ik noem bijvoorbeeld de staat welkom voor de statushouders. Ja, die was genomineerd en dat vond ik ook, dat is, dat, dat is ook echt heel leuk. Dat is natuurlijk gewoon een Facebookpagina. Dat is eigenlijk geen organisatie of stichting. Dat zijn gewoon een handjevol Zandvoorters... die met elkaar een Facebookpagina gaan onderhouden... voor uh, welkom, status, welkom nieuwe statushoudersburen in Zandvoort... Ja. om uh, de, de nieuwe bewoners, die, die veelal uit Iran en Syrië komen te, te ja, kennis te laten maken met de, met de Zandvoorters. Maar, maar ook het Sinterklaascomité. Het, ja, het was Timmer, ook genomineerd. Timmerdorp. Ja. De Hofploeg van de Protestantse Kerk. Het Zandvoortsmuseum. De IJsbaan. Het zijn zoveel organisaties. De ja. brandweer, de seniorenvereniging. Ja, ik dacht ook echt van, goh, dat, dat, dat, dat moet ik dan ook gewoon even noemen in de krant. Die, die allemaal genomineerd waren. Het zijn er een heleboel. En als je ja. die ja. vrijwilligersbergen optelt... Ja, dat zeg ik. Oh, en nee, nee. Dit is nog maar een fractie van natuurlijk van wat, er aan, wat er in het dorp allemaal is aan vrijwilligers. En nu zijn het vaak ook vrijwilligers die bij meerdere organisaties werkzaam zijn. Ja. Soms, dit kom je tegen, ja. Ja, ja. ja bijzonder. Toch uniek. Oh, ja, zeker. Maar goed, nou, in vrij. ieder geval vanmiddag uh, wordt uh, de prijs uh, uitgereikt. Ja. Dan, uh, we hebben twee we eindelijk... prijzen. Er is een publieksprijs. De jury uh, hebben we dit jaar ingevoerd. omdat uh, We gaan gewoon ook de meeste stemmen gelden. Want het dorp kon natuurlijk iedereen kan stemmen. En dan hebben we een publieksprijs, maar we hebben ook echt een juryprijs. Ja, de jury, de, alle organisaties zijn bij de jury op, uh, op bezoek geweest. Ze hebben gesprekken gevoerd met de organisaties, vragen gesteld, gekeken. En naar aanleiding daarvan hebben ze een juryprijs. Nou, helemaal top. Um, hoe, hoe ziet het programma eruit om vier uur vanmiddag? Wat, iedereen die komt er samen, alle organisaties... Wie gaat de prijs overhandigen? Uh, de burgemeester gaat de prijs uh, overhandigen. Ja. Uh, de jury uh, zal uh, zijn bevindingen... Uh, Maaike Koper ja. zit in de jury. Die zal uh, de bevindingen, de juryrapporten... Uh, ja, hun ervaringen met de organisaties... Uh, de organisaties zullen voorgesteld worden. En, uh, nou, kom maar, dan zie je het vanzelf. Ja, We dus houden iedereen even van gekomen komen naar uh, Noord? Ja, iedereen is op zich welkom. Die betrokken is bij vrijwilligerswerk is altijd welkom... om even een, uh, om vier een drankje uur. te halen. Tussen vier en zes. Tussen vier en zes. In Noord. Bij, ja, bij in Pluspunt. Pluspunt. pluspunt Oké. Okay. Ja. Nou, dan is er morgen nog een, een ander heel leuk ding. Ik heb gisteravond nog even met Maaike gesproken. Want uh, gisteravond ja, was ik wil het Maaike natuurlijk... Ja, uh, dat is zo, hè. Het zingen, ja, dat had ik het niet zingen bedacht. zit ons ja. in het bloed, zeg ik oh, altijd. Oh, heerlijk. Heerlijk. En ja. uh, morgen dan uh, wordt er gezongen in, uh, in Noord. Ja, ook, dat is pluspunt. een groot succes. Van half twee tot vier... Uh, Gaan we de liedjes zingen van wel Onder leiding van Maaike Koper. Met ja. ook samen. En het gaat om het plezier. Het gaat er niet om of dat je zegt van. Ik kan helemaal nee, niet zingen. Nee, iedereen kan zingen. Niet je belangrijk. Kan, er zijn teksten en uh, je kan gewoon. Huppakee, al leun je, je maar mee. Ja, precies. Dan is de dan is überhaupt En uh, dan geniet je maar van precies. het zingen uh, dat je stil niet meezingt. Zelfs dat mag. Maar ja. ik kan me niet voorstellen. Iedereen kan dit zingen. En uh, je gaat vanzelf meezingen volgens mij. Ja. Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik, ik zing. Ik denk al meer dan 15 jaar. Vanaf het begin eigenlijk dat ze bij Café Kopen begonnen met het ja. smaaklap zingen. Ik, ik kwam daar dus vanuit Amsterdam altijd speciaal voor naar Zandvoort om, om te komen zingen. En ik was een van de jongeren, zeg ja. maar. Je was maar ik 15 jaar toen al, nee, je begon, 15 nee, nee, jaar Nee, maar ik, ik, ken natuurlijk, uh, al die, ik kende natuurlijk al die liedjes uit mijn hoofd... op de een of ja. andere manier. Terwijl ja. het niet zo is dat ik daar nou mee opgegroeid ben. Nee, maar dat ben, gebeurt gewoon. Als je die maar liedjes hoort, precies. we kennen ze allemaal. We zingen Iedereen ze allemaal mee. Liedjes. En dan ken je niet misschien die zinnetje, maar dan... Ja, dat, je ja, kent nou het nou gewoon. ja wat je niet ja, kent, ja, dat neurie je mee. Precies. En de rest uh, gaat het om de gezelligheid. Ja, het is heerlijk zingen. En met zingen, weet je, alles gaat stromen. Ja. Ja, mensen gaan open ook een beetje. Het was een heel open middag, heel gezellig. Ik roep ook echt iedereen op, kom gewoon. Kost 2,50, inclusief koffie en een koek. Nou. En uh, je hebt van half twee tot vier een heerlijke zingmiddag. Heerlijke Ik neem aan dat er heel veel vrijwilligers zijn... die mensen overal vandaag gaan ophalen. Absoluut. En, en uh, vorige keer, we hebben het een keer eerder gedaan... niet met ook samen, maar op een vrijdagmiddag... Uh, en de mensen gingen dansend naar buiten met elkaar. Echt? <laughs> Heerlijk, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus mannen, vrouwen, kom gezellig meezingen. En um, loop binnen morgen om half twee bij Ook Samen. Uh, heb je dus nog ook een... pluspunt. Ja, precies. Ja. Pluspunt. Zijn er nog andere dingen die je nog even wil aantippen? Nou, het is leuk pluspunt? om nog even ook te noemen de Sinterklaas bingo. Op donderdag 1 december van 2 van tot 4 uur hebben we een Sinterklaas bingo. En voor wie is dat? Voor iedereen die zin heeft. Het is van Ook Samen. Opgeven okay. is gewenst. Maar het is niet noodzakelijk. Het kost 2,50 Inclusief koffie, thee en pepernoten. Pepernoten. En als je het gezellig vindt om te komen... dan ga je oh, gewoon ja, het naar Het is bij loskund. Ook Samen op donderdag 1 december. Van 2 ja. tot 4. En je weet nooit of Sinterklaas nog langskomt. Hè. Je dat weet is het altijd niet, weer een verrassing. Altijd weer een feestje. Maar wel met Zwarte Pieten. Ja. Je inderdaad. weet het niet. Wij gaan even naar. Dankjewel voor je komst, Oké. Okay. Nou, en succes vanavond jullie, ja. hè? Ik ja, hoop nou, niet ja. dat jullie al te zenuwachtig zijn. Nee, precies. We gaan een gepast nummer horen, Succese namelijk vanmiddag. van Bram van Vermeulen Politiek. Het was natuurlijk de muziek over de politiek. Ja. En, uh, we gaan eventjes wat politiek bedrijven... In de ja. komende drie kwartier. Want er is deze week toch genoeg gebeurd. Uh, en uh, ja, als je dan in de zon verloopt... en je hoort de commentaren... dan is het het Praathuis Cabaret. Uh, <lacht> tot hele negatieve opmerkingen van... ik ga helemaal niet meer uh, stemmen. Uh, ze bekijken het maar. Het is een rommeltje daar in die raadzaal. Uh, ja, dan vind ik toch wel triest. Maar... Ik heb er ook wel begrip voor dat die commentaren er zijn. En we zitten nu in tafel met Belinda Geurzen... fractievoorzitter van de VVD... in onze gemeenteraad. En Belinda heeft opdracht gekregen om te kijken... of er nog een, een collegevorming mogelijk is. En daar heb je vier weken de tijd voor. De, de aanleiding... jullie zouden gaan stemmen over een architectenkeuze... Uh, voor het Dat uh, is zijn niet aan de orde gekomen... Nee, dat klopt. Zover zijn we nog niet, uh, nog niet eens gekomen. Het, is, uh, het punt is um, eigenlijk al begonnen aan het begin van de vergadering... waarbij er um, over en weer richting partijen en tussenpartijen... Um, nou ja, dingen zijn gezegd die uh, in ieder geval duiden op dat er weinig vertrouwen is uh, tussen partijen. Daarop hebben wij als VVD een vertrouwensdebat aangevraagd. En dat heeft er eigenlijk. Dat betekent dan dat we vragen, zeker aan de coalitiepartijen... om te zeggen dat je vertrouwen in elkaar uitspreekt. Dat debat is er geweest. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat um, de heer De Vries... Uh, vanuit OPZ heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben... in, dit, uh, in deze coalitie. En dat, en dat resulteert erin dat er een minder was, minderheid was... Uh, van de coalitie binnen deze gemeenteraad. Oké, okay. en dan laat je dat Watertorenplein, die keuze laat je dan gewoon maar eventjes liggen? Dan laat je die keuze voor het Watertorenplein even liggen... omdat je in een situatie bent gekomen dat er een, uh, een motie van wantrouw is aangenomen tegen het college. Als er een motie van wantrouw wordt aangenomen tegen een college... dan um, is het um, formeel of politiek gezien zo dat je aftreedt. En dan betekent het dus dat je demissionair bent... Dat je dus alleen de lopende zaken behandelt. Dus dat je op de winkel past. En dat zeg maar zwaarwegende besluiten dat je die niet neemt. En de gemeenteraad ook niet. Maar, en waarom niet? Maar was dit nou nodig, deze actie? Ja, dat is wel nodig. Waarom? De, de, wat je ziet is dat er een college zit... wat niet het vertrouwen heeft van de meerderheid van deze gemeenteraad. Dat maakt besturen zeer lastig. En ik denk dat Zandvoort erbij gebaat is... dat je een, een gemeentebestuur hebt dat uh, kan rekenen op de brede steun van deze gemeenteraad. Dat maar zo dit speelt natuurlijk niet alleen deze week. Dit speelt al twee jaar. Dit speelt al veel langer, maar met dit als resultaat... waarbij dus uiteindelijk nu gebleken is dat een minderheid... het vertrouwen heeft uitgesproken. En op het moment dat dat zo is, dan moet je je stappen nemen. En dan moet je de consequenties trekken en de conclusies. Dat was wel even schrikken. Ja, dat was het ook. En het was ook... Uh, um, Um, voor ons een, een avond dat je op een gegeven moment denkt van... Uh, wat gebeurt hier? En dan is het eigenlijk als, als, als oppositiepartij, wat wij in dit geval zijn... dan kijk je daarnaar en dan hebben wij van onszelf ook echt de conclusie getrokken... en Jerry Kramer heeft het ook zo uitgesproken, de maat is vol. Zo kan Zandvoort niet langer door. Um, dat betekent dat wij dus nu de motie gaan indienen... en dat we moeten gaan kijken naar de, de vorming van een nieuw college. Is er nog wel respect voor elkaar... Als je, zou, als je luistert naar afgelopen dinsdag... dan kan je daar wel eens je vraagtekens bij zetten. Maar ik moet toch eigenlijk wel uh, bekennen... Ik heb, gisteren heb ik alle fractievoorzitters gesproken. En tuurlijk... is Ook de... RG Poster. Ja, ook. Die heb ik ook gesproken. Daar zit natuurlijk... Uh, mensen zijn op dit moment even... Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... bedust is misschien eigenlijk te, te licht uitgedrukt. Het komt toch bij iedereen binnen. Bij iedereen ongeacht of je nou coalitie bent of oppositie... dit komt bij iedereen binnen. En dit is ook niet dat je zegt van... goh, wat een leuk spelletje, en ha, ha, ha, dat hebben we even gedaan. Want zo zit dat absoluut niet in elkaar. Het is alleen wel op een gegeven moment dat je moet zeggen van... is Zandvoort bijgebaat dat we op deze manier verder gaan? En daarvan was de conclusie nee... Nou, dan moeten we nu, er zullen diverse mensen wonden moeten likken. Er zullen er zaken vanuit het verleden er zal over gesproken moeten worden. Maar dan moeten we ook het lef hebben om daar overheen te stappen. En te kijken naar de toekomst. En dat betekent dat elke partij zal nu um, intern in overleg gaan. Um, um, kijken hoe we nu verder moeten, wat de beste oplossing is. En dan moeten we gezamenlijk, zo breed mogelijk... want ik denk dat dat essentieel is, um, deze anderhalf jaar uitdienen. Kan ik constateren dat er nu allemaal verliezers zijn? Ook inderdaad, maar bovenal de bevolking van Zandvoort. Mag ik dat constateren? Um, ik kijk ja. naar het bedrijfsleven, ja, ik, ik, ik kijk ik, naar de inwoners. Die nou, zeggen, ik, waar zijn ze mee bezig? Ik, ik, ik snap dat. En ik, uh, als je dat op die manier zo stelt... denk ik ook dat nu de tijd gekomen is om gewoon... Um, um, iedereen alles bij elkaar ja. te rapen om te kijken van... Hoe we in het belang van Zandvoort verder gaan. Maar daar moeten we ook geen maanden over uh, uh, gaan steggelen. Dat moet gewoon uh, uh, op korte termijn moet dat gebeuren. En dan kunnen zaken heel snel weer opgepakt worden hoor. Hoe stel je dat voor in de komende vier weken? Uh, Hoeveel tijd heb je niet? Al oh, maar vier weken is langer. Oh. Uh, wat ik gisteren gedaan heb is. Ik heb alle fractievoorzitters uh, gebeld. Ik heb ook aangegeven dat ik ze. Uh, of tenminste, ik heb ze uitgenodigd voor een gesprek. Ik heb geschetst hoe ik dat gesprek ook voor me zie. Dat het een informatief gesprek is... dat ik zal voeren als, uh, als informateur... en niet als onderhandelaar van de VVD. Waarbij ik uh, uh, ga ophalen... wat de wensen zijn... Uh, van de uh, betreffende partijen. Hoe zij aankijken tegen de huidige situatie. Um, hoe Zandvoort is... Uh, uh, de toekomst in moet gaan. Hoe zij de coalitie voor zich zien. En welke breekpunten er zijn. Nou, er zijn en, heel wat breekpunten... Dat weet ik niet, dat hoor ik graag van de partijen. En al deze gesprekken staan gepland voor aanstaande woensdag... met alle partijen. Zijn ze openbaar? Nee, die gesprekken zijn niet openbaar. De resultaten van de gesprekken zijn wel openbaar. Waarom zijn die gesprekken niet openbaar? Omdat ik vind dat elke partij het recht heeft om in alle openheid... en in alle rust um, hun beschouwingen te kunnen geven... breekpunten op tafel te leggen... En dat zal in een verslag uh, terechtkomen. Er zal misschien nog wat oud zeer bij sommigen uh, uitgesproken moeten worden. Maar zijn een individuele gesprek of is het echt een groepsgesprek? Nee, het is een individueel gesprek uh, wat, uh, waar de VVD... en dat is dan mijn persoon... Uh, tezamen met de voorzitter van de afdeling Hans Drommel... die zal de gesprekken voeren met de diverse partijen. Daarbij is eveneens aanwezig Henk Verstevering als griffier... om het uh, verslag te maken. En dan zal uiteindelijk zal dat verslag dat wordt openbaar... En daar is van, van, van de resultaten van de gesprekken... zal ik een terugkoppeling geven aan de gemeenteraad in het openbaar. En wanneer is dat? Als er alle gesprekken woensdag zijn afgerond... dan verwacht ik dat ik binnen een paar dagen de gemeenteraad kan informeren. Goed, dan heb je met iedereen gesproken. Er zijn de discussiepunten ter tafel gekomen. En dat zijn er wat. De ambtenaren naar Harlem toe bijvoorbeeld. Dat kan uh, ik me voorstellen dat dat ja. een punt is. Ja. En zo zijn er nog wel een paar punten. Ja. Watertorenplein bijvoorbeeld, dat kan ook een punt zijn zou kunnen. Ja, maar dat weet je nog niet. Dat weet nee. ik niet, nee. Ik, je weet dat pas op het moment dat je het gesprek hebt gevoerd. Want dan ja. heeft iedere partij kunnen aangeven... is dit voor mij bespreekbaar... of is dit een onbespreekbaar punt. Dus ik kan daar niet op vooruit lopen. Want, maar um, afgezien van alle punten... het is verder toch gewoon een rekensommetje. Jij hebt zoveel zetels, jij hebt zoveel zetels... Zoveel zetels. je moet een meerderheid hebben straks. Nou, dan is het uh, vrij makkelijk. Nou, als het zo makkelijk was, dan... Uh, <laughs> dan duurt het langer dan vier weken. Um, Nee, maar het betekent ook wel dat elke partij nu gewoon moet kunnen uitspreken. En dat is uh, coalitie en oppositie. Kijk, op een gegeven moment als je als coalitiepartij... conformeer je aan het programma. Daar betekent ook dat je dus een aantal zaken van jezelf... dat je denkt van nou, ik had het liever zo gezien... maar dan conformeer je aan de rest. Nou, dat zijn punten die waarschijnlijk nu tijdens dat gesprek weer naar tafel komen. En die, elke partij kan zijn eigen specifieke partijstandpunt kenbaar maken. Snap ik, maar je geeft geen antwoord op mijn vraag. Als ik, ik kijk gewoon naar het aantal leden per fractie... Nou, er zijn, er zijn op dit moment een... vrij veel fracties. We hebben er nu acht. Uh, weet u wel iets over meneer De Vries van OPZ? Hij heeft zich Dat, ge... dat, dat hij niet meer zich in de fractie thuis voelde, Precies. maar hij is nog niet uit de fractie gestapt. Voor zover mij bekend is um, uh, de heer De Vries um, niet uit OPZ uh, teruggetreden. Ik heb daar geen bericht van gezien. Wel heeft hij dinsdag aangegeven um, zich niet meer thuis te voelen in deze coalitie... En wat wel is gebeurs, uh, gebeurd, is dat de Freek Veldwisch die is wel uh, uit Open Zet uh, gestapt. En sluit zich aan bij de CDA. Die gaat verder als uh, onafhankelijke en die uh, gaat samenwerken met CDA. Um, ook meneer Steegman, die voelde zich niet erg thuis. Meneer Steegman. Dat heb ik niet zo gehoord. Ik, wat ik van hem heb begrepen is dat hij uh, zegt... ik ben en blijf bij Open Zet. Um, ik deel dat gedachtegoed en ik zal daar ook deze periode... ik zal ook absoluut niet... Uh, niet uh, uit de OPZ gaan, maar zei hij wel, er zijn wel zaken... waarvan ik een andere mening voel. op nahield dan de coalitie. En ik zal gewoon stemmen, in bepaalde gevallen zoals ik dat zie. Toch wat triest, Carl Simons, die zou zich omdraaien... als hij dit allemaal nu ziet en meemaakt. Niet meemaakt, maar... Dat denk ik ook. Ja, Maar als je nou kijkt naar... Ik ga toch eventjes met je gokken, hoor, want... Als ik zie VVD, drie uh, raadszetels, CDA, uh, yeah, uh, twee, uh, D66, drie, GBZ, drie. Ja, dan zijn er toch maar weinig mogelijkheden. Om een meerderheid. Waar een wil is, is een weg. En dat betekent ook dat... Uh, je gaat niet uit van een minderheidscollege uh, straks. Ik ga op dit moment nog helemaal nergens naar zal ik je zeggen. Het nee, is een ook, diplomatiek antwoord hoor. Ja, nee, maar nee. Ik vind dat ook geen recht doen. Ik vind dat alle partijen zich aanstaande woensdag... in, in openheid moeten kunnen uitspreken hoe zij dat zien. En als een meerderheid van de partij, partijen aangeeft... een, uh, een bepaalde coalitie uh, voor ogen te hebben... dan zal ik dat terugrapporteren. En als er uitkomt dat het niet kan... dan zullen we moeten kijken naar een andere oplossing. En dat zou een minderheidskabinet kunnen zijn. Een minderheidscollege. Het kan ook zijn een zakencollege. Ja, dat, uh, maar dat weet ik niet. En dat vind ik ook, vind, dat is ook uh, vind ik niet juist om daar op dit moment uh, uitspraken over te doen. Juist omdat we het niet weten. Overigens, we hadden ook echt posten uitgenodigd om vanmorgen aanwezig te zijn. Maar die had andere verplichtingen, dus die kon niet komen. Okay. Maar dat is voor de luisteraars dat ze dat weten. Uh, Linde, je hebt nog, uh, nog, nog tussen uh, drie weken nu. Denk je dat dat lukt in die drie weken? Want we hebben een drukke maand. Sinterklaas, de kerst komt eraan. Mensen gaan op de vakantie. Ik zou niet weten waarom het niet lukt. Als, als er een wil is, is er een weg. En ik denk dat we ook wel allemaal hebben uitgesproken... dat hoor ik ook in gesprekken, dat we wel haast moeten maken. En we moeten niet uh, weken gaan lopen wachten van... Uh, en hoe nu verder. Daar is, daar is niemand bij gebaat. De stand voert niet bij gebaat. En daar gaat het uiteindelijk om. Want daar zitten we voor. Doet, uh, speelt de burgemeester nog een rol hierin? Op dit moment uh, niet. Ik heb hem wel uh, uh, ook geïnformeerd uh, via de mail... van wat de stand van zaak is. Zoals gezegd, ik heb alle fractievoorzitters gebeld... Met een verzoek om als partij uh, het gesprek aan te gaan. Ik zal dat dus ook niet namens de VVD doen, want dat lijkt me dan niet, uh, niet handig. Dat zal Jerry Kramer doen. En um, dan horen we wat de partijen ervan vinden. En dan zal ik een ieder, inclusief de burgemeester, berichten. Op dit moment zijn er twee uh, wethouders die nog tijdelijk hun functie vervullen. Ja. Anders zou het wel erg zielig zijn voor de burgemeester. Dan moet hij alles in zijn eentje doen. Nou, dat zou ook absoluut onmenselijk zijn. Ja, dat stond vanmorgen in het Raamsdagblad ook dan zou hij meteen naar de oh. commissaris van de koningin gaan om te zeggen van dit kan ik. Ja, maar dat, dat is ook niet wat ons betreft niet aan de orde geweest. Dus de twee wethouders? Kruipers. Wat voor ons van absoluut van belang was, is dat um, de wethouders uh, zeg maar de demissionaire status uh, zouden uh, krijgen. En dat betekent dus dat controversiële zaken, zoals dat er zo heel netjes uh, heet... Uh, Wie dat, bepaalt dat? Dat bepaalt de Raad. Over elk onderwerp? dat wordt over elk onderwerp hebben afgesproken... gaat er nu gestemd worden. En dat zelfs als er een, zeg maar een behoorlijke minderheid van mening is... dat iets controversieel is, dan wordt het niet behandeld. En dat heeft ermee te maken vanuit de optiek... dat je wil dat een nieuw college in alle vrijheid... en met alle ruimte de beslissingen kan nemen zoals zij dat willen. En daarbij niet zeg maar, in, nu in het, in, op korte termijn geconfronteerd worden met zaken... die er bewijs van spreken. En daar ga ik niet van uit, maar dat is de gedachte... De doorgedrukt zouden kunnen worden. Waardoor, dus, een nieuw college geconfronteerd zou worden met oude besluiten. Um, over een paar weken ben je klaar. Eind rapportage. Nou, ik, ik hoop echt heel. En dat meen Is ik echt. Een week? Ja, ik, ik, ik vind dat, dat je deze ronde binnen een week moet kunnen afronden. Ja, ik ben het met je eens. Dus, en, maar dat betekent niet alleen dat ik mijn, uh, mijn agenda heb vrijgemaakt op bepaalde punten en uh, daar tijd voor vrijmaak. De andere partijen hebben dat allemaal gedaan. Ze hebben allemaal aangegeven uh, op één na op dit moment om aanstaande woensdag. Uh, dat weet de partij zelf en die zouden mij dit weekend uh, daarover berichten. Dus ik vind dat ook niet juist. Een ontzettend. kleine partij of een grote partij? Ik ga daar geen uitspraken over doen. <laughs> uh, als je, als je uh, de, deze ronde hebt gehad, zou het dan zinvol zijn om een keer met z'n allen naar de hei gaan. Ergens op de hei in een huisje gaan zitten. En elkaar eens goed in de ogen te kijken en respect voor elkaar te tonen. En in ieder geval ik denk, begrip, nou, het respect ik denk dat, en samenwerken. Ik, nou, ik, ik weet niet of respect het juiste woord is. Ik kan me voorstellen dat sommigen dat, dat zo zien. Ik denk dat er eerder een aantal uh, uh, zaken die gespeeld hebben... dat die gewoon uitgesproken moeten worden. Dat is ook vanuit de rekenkamer natuurlijk een aantal keren al aangekaart. van uh, het begrip voor elkaars positie ook. En weet hoe elkaar inzit en spreek dingen ook uit. Dus dat, dat zal zeker moeten gebeuren en dat... Uh, het zal dat, waarschijnlijk een van de uitkomsten worden. En dan kan je niet in zand doen. dan moet je ergens op de hei gaan zitten. Nou, dat weet ik niet. Of op een boot dat je niet weg kan, maar dat je vast zit. Ja, maar... Kijk, laten en, we en, wel wezen... Ik vind, en ik vind, dan, wat dan ik... hoop ik op witte, witte rook. Dan ja. moeten jullie aan de kant komen met die boot. En ja. zolang niet, blijf je maar midden middel op het ijs IJsselmeer nou, varen. Ik vind het wel belangrijk, in de politiek hoeven we het niet met elkaar eens te zijn. Er zijn nee, maar, verschillende ideeën over punten. Het is alleen de manier met hoe je... respect voor elkaar... Er is wel een nadrukkelijk verschil... dat uh, uh, uh, in de raadzaal wordt er nog wel eens anders uh, gereageerd ook, uh, dan naar buiten. Dat dus voor de buren? Dat gebeurt ook wel, ja. ja. Nou, en leer dat nou als elkaar af dat dat niet gebeurt... Maar maar, dat daadwerkelijk de mouwen worden opgestroopt... en dat je aan de slag gaat verzandvoerd. Ik snap wat je zegt, maar jij weet ook heel goed... als ik dan even mag zijn dat uh, politiek op een gegeven moment... is ook het, het kwestie van op een gegeven moment je standpunten naar voren brengen... Dat doe je soms wel iets, vergroot je zaak uit... maar je hebt, uiteindelijk wil je daar een bepaald resultaat mee bereiken. Nou, en dan betekent dat je ook tot elkaar moet kunnen komen... dat je allebei iets moet kunnen geven en nemen in een besluit... en dan kunnen we samen weer verder. Hebben jullie elkaar dinsdagavond of donderdagavond... elkaar in de afloop nog een hand gegeven? Ik moet heel eerlijk ik ben meteen, ik moest meteen weg... want ik had nog een verjaardag. Dus ik ben daar zelf niet bij geweest... maar er zijn voldoende mensen die wel met elkaar hebben gesproken. Ja. Maar mijn voorstel om op een boot te gaan zitten... En witte rok? Nou, ik, daar heb je mij niet zo voor. Want ik ben niet zo van bootjes. Maar dus dat is... Uh... Dan wordt het toch de hei. <laughs> Dan wordt toch de hei. Nee, maar... Kijk, we moeten op een gegeven moment... We moeten er ook geen... Uh, laten we wel wezen. We zijn bezig met besturen van het dorp. Dat doe je vanuit een politiek. En dat doe je met een politieke achtergrond. En daar mogen de meningen over verschillen. En het is niet in het kader van een, uh, in een bedrijf... Dat we met sessies en team sessies en al... Ik geloof daar persoonlijk niet zo heel erg in, want je mag ook je standpunt verkondigen. Ik ben het er wel met jullie eens dat je dat op basis van uh, uh, respect voor elkaar moet kunnen doen. Maar dan mag en je ook natuurlijk... eens naar elkaar luisteren. Ja, maar dat geldt overal en iedereen. Ja. En dat Is betekent het een gebrek aan... en, en dat, nee, maar dat vind ik ook wel, dat betekent niet alleen uh, binnen de raadzaal, maar ook daarbuiten. Ja, precies. Want dat betekent ook dat mensen um, um, moeten kunnen luisteren wat de politici zeggen. Ja. En ook niet vanuit een vooringenomenheid zeggen van... ze doen het om het plusje of ze doen het om dat. Want ik ben er echt van overtuigd, en dat wil ik hier absoluut benadrukken... dat iedereen die in die gemeenteraad zit, daar niet voor zichzelf zit. Iedereen is daar gaan zitten, aan het begin van deze periode, voor Zandvoort. Daar nee. zit iedereen voor. En daar ben ik heilig van overtuigd. En dat zal ik ook iedereen nageven. En als iedereen daar zegt van, iemand zit daar voor eigen gewin... Dan neem ik daar verder afstand van. Hey, dit is een is, mooie ik, afsluiting. Ja. ja, we zijn, we zijn uit, er door. Ik, ik zou uit. nog van alles willen vragen en zeggen, maar dat maakt niks uit. We wensen je veel succes, uh, Ja, Dank jullie wel. Sterkte, Belinda. Like the legend of